7 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Minder politiemensen in grote steden, Kamerakkoord met deelname aan Libië missie en dodental Japan op bijna 10.000. Politiekorpsen in de Randstad moeten honderden agenten inleveren. amsterdam amsteland Haaglanden, Kennemerland en gooien vechtstreek krijgen de komende jaren minder geld. De begroting van de 21 andere korpsen gaat juist omhoog. Zo blijkt uit een nieuwe verdeling van minister Opstelten. Hij vindt dat veel steden nu te ruim in hun jasje zitten... ten koste van het platteland. Het korps Haaglanden denkt dat het plan tot 200 politiemensen minder leidt. Amsterdam verwacht 110 arbeidsplaatsen te moeten inleveren.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 Het dodental van de aardbeving en het tsunami in Japan is opgelopen tot 9700. Er zijn 16.500 vermisten. In Tokio wordt water in flessen gehamsterd. Veel winkels zijn helemaal door hun voorraad heen. Gisteren werd gemeld dat de hoeveelheid radioactiviteit in kraanwater boven de norm lag die voor baby's veilig is. Het gemeentebestuur wil nu aan gezinnen met baby's flessen water uitdelen. Inmiddels wordt gemeld dat de hoeveelheid radioactiviteit tot weer tot onder de norm is gedaald. Vodafone heeft excuses aangeboden aan de bewindslieden van wie de voicemail is afgeluisterd. Dit had nooit mogen gebeuren, zegt topman Schulte Bokkem. Via tv-programma 1Vandaag kwam gisteravond naar buiten dat voicemails van Vodafone-klanten... eenvoudig via een andere telefoon waren af te luisteren met een standaardcode... Veel gebruikers wisten niet dat ze dat alleen konden voorkomen als ze de code veranderden. Een vandaag liet onder meer boodschappen horen van premier Rutte aan minister Rosenthal en D66 leider Pechtold. Inmiddels heeft Vodafone het systeem aangepast en is het afluisteren via de standaardcode niet meer mogelijk.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 Vorig jaar overleed een asielzoekster. De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzocht haar dood... en is in het rapport kritisch over de manier waarop de zorg is georganiseerd. Vandaag is er in de Kamer overleg over de zorg in asielzoekerscentra. Oud-hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Broertjes wordt burgemeester van Hilversum. De gemeenteraad kiest unaniem voor hem. Broertjes wordt geprezen om zijn affiniteit met de media en zijn grote netwerk. Hij wordt atypisch en inspirerend genoemd. De 58-jarige broertjes vertrok vorig jaar bij de Volkskrant waar hij 15 jaar hoofdredacteur was. Ervaring in het openbaar bestuur heeft hij niet. De PvdA-broertjes wordt in heel de opvolger van D66-lid Ernst Bakker. In de Verenigde Staten is een stroomreacties op gang gekomen na de dood van actrice Elizabeth Taylor. Door verschillende zangers en acteurs wordt ze de laatste van de grote Hollywoodsterren genoemd.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 Dan het weer nog plaatselijk mist. In het noorden veel bewolking en verder flinke zonnige periode. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 18 graden in Limburg. Morgen wat frisser en meer bewolking. Zaterdag een paar buien. Zondag is het droog en het wordt dan maar 10 graden. Aan de verkeersinformatie. Het is een normale donderdagochtendspits. Er staat nu ruim 30 kilometer file. De meeste file staan in de Randstad. Een lange file staat op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en het Velsen, 7 kilometer na een ongeluk... met een auto met aanhanger. De rechterrijstrook is daar dicht. Het is daardoor ook drukker op de A22, Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk staat 2 kilometer.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Er bestaat sinds gisteren een heuse interimregering in Libië. Opgericht door de Nationale Libische Raad, hoort u zo meer over. En laat dat nou precies de reden zijn. waarvoor partijen in de Tweede Kamer. de missie naar Libië kunnen steunen. Allemaal onderdeel van de strijd voor democratie de Tweede Kamer in ruime meerderheid stemde gisteravond in... met de militaire missie om het VN-wapenembargo tegen dat land te helpen handhaven. En dus kunnen de F-16 het tankvliegtuig en de mijnenjager... haar Majesteits Haarlem, richting Libië vertrekken. Drie partijen zijn tegen trouwens. De SP, Partij voor de Dieren en gedoogpartij PVV. Maar alle andere partijen zetten het licht op groen. En ze hadden daar zo allemaal hun eigen redenen voor. Wat voor ligt, voorzitter, is een Nederlandse bijdrage aan een NAVO-operatie die gericht is op de handhaving... van het wapenembargo tegen Libië, tegen het regime van Gaddafi. Daarom voorzitter, stemt de VVD-fractie in met deze missie. Voor ons is het belangrijk dat dit niet alleen dit moorden nu stopt... maar dat al die mensen die naar vrijheid snakken... en naar welvaart en naar een mooie toekomst in de Arabische wereld... ook vanuit Europa en vanuit Nederland een perspectief geboden krijgen. Troepen van kolonel Gaddafi dreigden vorige week Benghazi in te nemen. Deze dreiging is ook voor de CDA-fractie de reden... om na zeer zorgvuldige afweging in te stemmen... met het besluit van de regering om in NAVO-verband bij te dragen... aan het handhaven van een wapenembargo. Het was een ruime meerderheid in de Tweede Kamer... die gisteravond instemde met het sturen van straaljagers... en een mijnenjager naar Libië. Maar net als met de Kunduz-missie twee maanden geleden... was gedoogpartner PVV tegen...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 Ook aan de meerderheid helpen. D66 en de Partij van de Arbeid eisten dat minister Roosentaal zijn beleid voor landen als Libië en Egypte aanpast. Nederland moet daar de democratiseringsbewegingen gaan steunen. Hero Brinkman van de PVV vond het schandelijk... dat de oppositie boter bij de vis wilde van het kabinet.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 Minister Rosenthal beloofde de oppositie wat hij wilde horen en daarmee was de meerderheid voor de missie binnenboord. Nee, dat is geen koehandel en laat ik ook zeggen, en dat is niet een gemeenplaats die ik gebruik, maar dat de Nederlandse regering al bezig is om inderdaad de prioriteiten voor een aantal zaken echt wat meer op die Arabische wereld te richten, want dat is de regio waar het in de komende jaren, misschien wel het komende decennium, echt om zal gaan. Meer aandacht voor de democratisering van de Arabische landen betekent overigens niet dat er meer geld voor ontwikkelingshulp komt. Als er meer geld naar landen als Libië en Egypte gaat, gaat dat ten koste van andere ontwikkelingslanden. Wilke Boom volgt het debat gisteravond in de Tweede Kamer. De missie kan dus worden opgestart. Dat gebeurt ook daadwerkelijk vanochtend. Daar zijn we bij. We mogen alleen nog niet zeggen waar dat is en ook niet waar de piloten naartoe gaan. Dat doen ze straks in het Radio 1 journaal zelf. Het zal na acht uur worden. Ondertussen gaan wij maar eventjes naar Libië zelf, want de politieke ontwikkelingen in en rond Libië staan natuurlijk niet stil. In oost libië ik zei het al even, heeft de Nationale Libische Raad zich omgevormd tot een interim-regering met Mahmoud Djibril als interim-premier. Zijn woordvoerder, Essam Genniani, legt de noodzaak uit van deze stap. We face a lot of challenges and our challenges are only getting bigger. Uh, the country needs uh, some kind of a structure that helps in running it and uh, getting things under control. De uitdagingen voor de opstandelingen worden alleen maar groter, en het land heeft structuur nodig. Geralani heeft het over het land. Dat betekent volgens hem niet dat met de komst van de interimregering Libië feitelijk in tweeën wordt gedeeld. Libië is one whole unit. Our capital is Tripoli and will forever be. Tripoli en this is what we are striving right now to liberate the cities and the western part of the country. And Tripoli is our capital and we would like to emphasize that over and over and over again. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton is voor een verenigd Libië, maar dan wel zonder kolonel Gaddafi en zijn aanhangers. We would maar ja goed, de Amerikaanse grootste zorg is misschien nu wel het binnenboord houden van Turkije bij de militaire acties tegen Libië. De belangrijke NAVO-bondgenoot heeft inmiddels vijf fregatten en een onderzeeër aangeboden. Maar die mogen alleen worden gebruikt voor humanitaire hulp en het handhaven van het wapenembargo tegen Libië, stelt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Davut Toklu. İnsani yardımlar ve silah ambargosunun uygulanması yönünde olacak. Burucu veya herhangi bir saldırı boyutu olmayan bir çerçevede kalacak. Maar Turkije keert zich tegen een NAVO-operatie om het vliegverbod boven Libië af te dwingen. De Turkse minister is tegen zo'n missie van de NAVO als individuele lidstaten van het bondsgenootschap, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, al militaire acties tegen Libië uitvoeren. taraftan buna paralel ve ayrı bir operasyonun koalisyon alle neuzen in de NAVO moeten dus dezelfde kant uitstaan. En dat doen ze nog steeds niet. Er wordt vandaag over verder gepraat. Een pensioenpremie wordt ingehouden, maar de baas houdt het in eigen zak. Dat moet anders, vindt de FNV, hoe het, zo dadelijk hoe dat zit. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie... met volgens mij een hele rustige ochtendspits tot nu toe Edwin of niet. Ja, het valt erg mee. 40 kilometer file in totaal, dat is normaal op dit tijdstip op donderdag. Alleen op de A9, ook maar richting Amstelveen, hebben... Automobilisten veel vertraging. Tussen Heemskerk en Knopbert Velsen staat 7 kilometer file na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En mensen die omrijden staan in de file op de A22 beverwijk richting Velsen. Voor IJmuiden 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De politiekorpsen in de Randstad moeten honderden agenten inleveren... zodat kleinere korpsen meer geld kunnen krijgen. Dat is het gevolg van de nieuwe verdeling van de politiebudgetten... die minister Opstelte van Veiligheid en Justitie deze week presenteert. Zowel de grote als de kleine korpsen klagen over de nieuwe budgetten. De grote korpsen, omdat ze moeten inleveren. De kleintjes, volgens politiek verslaggever Michiel Breedveld... omdat ze er te weinig bij krijgen. Amsterdam-Amsteland, Kennemerland, Haaglanden en Gooi- en Vechtstreek... moeten anderhalf procent inleveren op hun begroting. Een bedrag dat varieert van 17 miljoen in Amsterdam... tot bijna een miljoen Gooi- en Vechtstreek. En dat heeft gevolgen voor de politiesterkte. Amsterdam-Amsteland verwacht ruim 100 agenten te moeten inleveren. Den Haag vreest zelfs bijna 200 agenten kwijt te raken. De kleinere korpsen krijgen er minder bij dan zij gehoopt hadden. De oppositie in de Kamer is kritisch. Magda Bernsen van D66. Het lost dus niks op, want het is een verdelen van de armoede. Vier korpsen moeten inleveren. 21 korpsen krijgen er geld bij. De nieuwe verdeling van het politiebudget moest de gelden eerlijker verdelen over de korpsen in het land. Maar ook de nieuwe verdeling veroorzaakt vrevel. Verklaarbaar bij de korpsen die moesten inleveren. Maar ook de korpsen die er geld bij krijgen, die klagen. Ze krijgen er minder bij dan gehoopt. Korpsbeheerders waarschuwen al langer: er is domweg te weinig geld. De oppositiepartijen in de kamer zijn het daarmee eens. Ronald van Raak van de SP. Ja, omdat het het herverdelen is van armoede. Kijk, op het platteland zal straks nog s nachts, nog steeds een groot tekort aan agenten zijn. Uh, de grote steden die moeten honderden agenten inleveren. En de middelgrote steden die minder inwoners hebben, maar wel grote steedse problemen. Ja, die hebben nog steeds te weinig mensen. En wat dit leert, is niet dat iedereen bij de politie altijd ontevreden is, maar dat er gewoon echt oprecht zorgen zijn over het tekort aan agenten. En de minister zegt telkens... er is genoeg politie, er is genoeg politie. Maar ja, waar je ook komt... overal zeggen ze, we hebben te weinig collega's... om het werk goed te kunnen doen. Het kabinet investeert 370 miljoen in de politie. Hard nodig, want 13 van de 25 politiekorpsen... verkeren in zulke financiële problemen... dat zij door het ministerie van Veiligheid en Justitie... sinds vorig jaar onder curatelen zijn geplaatst. Volgens het ministerie komen de problemen doordat zij extra agenten in dienst hebben genomen... in de hoop daar later ook het geld voor te krijgen. Opstelten verhoogde budgetten van de meeste korpsen weliswaar... maar te weinig om de problemen op te lossen, menen ze. Zo moeten acht korpsen toch agenten inleveren, ondanks de extra gelden. Magda Bernsen van D66. Ik weet uit mijn eigen uh, ervaring, uh, bijvoorbeeld Friesland... krijgt 110 miljoen, nou anderhalf procent daarvan uh, levert niet... Uh... Wat op voor het tekort wat Friesland heeft, want dat bedraagt meerdere miljoenen. Dus het zal ten koste gaan van menskracht, dat kan echt niet anders. Toch verwacht het ministerie dat met de nieuwe verdeling van het politiebudget... de financiële problemen van de korpsen verleden tijd zullen zijn. Korpsbeheerders wijzen er fijntjes op dat de investering van 370 miljoen... grotendeels een sigaret eigen doos is. Dit kabinet gaat er namelijk vanuit dat de invoering van de nationale politie... ruim 230 miljoen aan efficiency oplevert. En daarnaast hebben zij het kabinet in een brief al gewezen... op het tekort aan agenten in de handhaving. Van Raak van de SP. Te weinig agenten op straat om alle beloften na te komen. Om alle aangifte te kunnen doen. Om te kunnen optreden als mensen bellen. Eh, er zijn nu zelfs om de tekorten aan het ontstaan in de nooddienst. Tekorten bij evenementen. En ja, natuurlijk, als er... Uh, herverdelingen zijn, dan gaat iedereen natuurlijk klagen. Maar dit is niet het klagen van de politie. Hier zit een structurele fout, een structureel tekort. En ja, als de minister alleen maar bereid is om dat tekort te herverdelen... Ja, dan houden we dus allemaal een tekort. Het ministerie is niet onder de indruk van de kritiek. Onder dit kabinet heeft de politie de grootste operationele sterkte ooit... zo laat een woordvoerder weten... De 25 regiokorpsen touwtrekken al jaren over de verdeling van het politiebudget van zo'n 3,5 miljard euro. En deze week gaat de kogel dan eindelijk door de kerk. Maar daarmee is de discussie nog lang niet ten einde. Michiel Breedveld over de ontevredenheid bij de politiekorpsen. Tien minuten voor half acht is het, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De pensioenfondsen dan, die moeten steeds vaker geld reserveren voor wanbetalers. Bijvoorbeeld het pensioenfonds Vervoer heeft in vier jaar tijd eh, 80 miljoen opzij moeten leggen om klappen op te vangen. Bedrijven die in financiële problemen zitten in het te vaak wel premies van de werknemers, maar dragen dat vervolgens niet af. En daar heeft FNV Bondgenoten maar één woord voor. Ja, het is pure diefstal om pensioenpremies eh, niet af te dragen aan pensioenfondsen. En er zo mee om te gaan. Maar u kijkt hier niet van op. In de taxisector spreken we niet meer over incidenten wat betreft fraudes. Want dat komt uh, echt regelmatig voor. En het probleem is ook niet alleen beperkt tot de taxisector? Nee, als je uh, goed kijkt. Ik spreek mijn collega's van beroepsgoedervervoer nog wel eens. Of van de schoonmaaksector. En het is daar... Uh, nou, schering en in inslag is misschien een groot woord. Maar het komt regelmatig voor. Omdat het makkelijk geld is. Ja. U heeft zelf eens een keer uh, binnen uw eigen sector gekeken. En toen kwam u zelf op een... Berekening van enkele honderden miljoenen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Over, verspreid over tien jaar. Maar dan nog is dat ongelooflijk veel geld wat je kwijt bent aan uh, faillissementen en fraudes. En dat moet uit de pot komen. Want iemand die wel heeft betaald. en hè, waarvan de premie wel is ingehouden op zijn loon. Ja. ook al draagt de werkgever dat niet af. het pensioenfonds moet toch dat bedrag vrijmaken voor deze persoon. Het de pensioenfonds moet dat uiteindelijk ophoesten. en dat uh, gaat de kosten. Ja, eerlijk gezegd ook een beetje van de mensen die allemaal uh, via hun goede werkgever wel betaald hebben. Die moeten ook mede opdraaien voor de slechte bedrijven en de mensen die daar gewerkt hebben. Ja. En het is ook slecht voor de sector, neem ik aan. Want uh, dit soort bedrijven kunnen natuurlijk veel makkelijker concurreren. Want ze doen er een paar procenten af uh, op de aanbesteding. En denken van nou ja, dan betalen we de premies gewoon maar niet meer. Ze maken echt goede bedrijven kapot. En ook goede werkgelegenheid en goede levering aan, uh, uh, aan gebruikers. Hè. Want we hebben in Nederland 700 miljoen trekken we uit... om uh, gehandicapten en kinderen en ouderen te vervoeren. En dan merk je ook dat dat soort bedrijven... ook hele slechte kwaliteit leveren. Nu zit u in het uh, pensioenfondsbestuur. Moet het pensioenfonds gewoon ook niet alerter zijn? Het pensioenfonds is beter, bezig met een aantal verbeteringsslagen. Maar het moet echt wel uh, wat dat betreft... Denk ik ook nog uh, scherper en sneller. Want uh, het aantal fraudes neemt toe. Uh, de, uh, de hoogte van de bedragen neemt toe. Dus het is echt zaak voor de pensioenfonds om snel te acteren. Nou. Ja, Want hier zie je ook dat het soms maanden, zo niet jaren duurt... voordat er echt wordt ingegrepen door de pensioenfonds. Ja, dat klopt. De, er zijn procedures bij, uh, bij pensioenfonds... van maximale termijnen dat je uh, betaald, niet betaald kan hebben... voordat er ingegrepen wordt. Uh, maar er zijn tegelijkertijd ook allerlei trucjes weer door bedrijven... Met het ophouden, het, het ter discussie stellen van de nota's... een, een, een betalingsregeling aangaan waar ze dan weer niet, ze, die ze dan weer niet nakomen. Dus het is ook wel hele lastige materie. En het blijkt ook relatief eenvoudig om dit soort fraudes te plegen. Nou, voor de kwade geniussen is dit uh, uh, te doen. Ja, als ik kijk naar de afgelopen tijd zijn er toch tientallen bedrijven met fraude failliet gegaan in de taxisector ook. Met nalating van grote schulden aan het pensioenfonds, maar ook alle, alle, allerlei andere instanties. En uh, ze hebben constructies bedacht die slim zijn en lastig te alle achterhalen zijn. FNV-bestuurder Remco Mast was dat in gesprek met onze verslaggever Gertjan jan Dennenkamp. Het zal je toch maar gebeuren dat heel veel mensen weten hoe laat je opstaat en precies waar je bent. van 6 tot half 10 s ochtends. Wij nemen dat voor lief. Ik wou net zeggen. <laughs> nee, maar anders, dan zou je dat toch wel eens Ik... een uh, grote inbreuk op je privéleven kunnen ervaren, toch? Marco B. Visser. Ik denk dat heel veel mensen daar heel veel moeite mee zouden hebben. En ik zei net heel dapper van, ik wil ook wel zo'n enkelband, zo'n gps-band. Maar ik geloof dat ik er toch nog even een uurtje over wil nadenken... nu ik er hier in Utrecht bij reclassering Nederlandse over zit te praten. Ze zijn hier uh, die gps-band, dat is dus die enkelband die op het gps-systeem werkt. Die zijn ze aan het testen. Er zijn ook al een paar mensen die er echt mee rond lopen En uh, meneer Van Gennep, de voorzitter van uh, uh, reclassering Nederland... is juist binnengekomen. Wij zaten al op u te wachten, meneer Van Gennep... want wij zagen hier op het kaartje wat u aan het doen was. U komt uit Den Haag, zie ik hier. En u hebt vooral in het gebied tussen Gouda en Woerden... veel te hard gereden, 140 kilometer per uur. Dat kunnen we allemaal zien. Wist u dat trouwens, dat u dat ook kan zien? Uh, ja, nou, ik, ik wist het wel, maar ik heb me niet gerealiseerd. Maar anders was ik te laat hier gekomen. Natuurlijk. Meneer Van Gennep zet heel gewillig zijn linkerbeen op het bureau... om even te demonstreren wat er in zijn sok verstopt zit. Zegt u het zelf maar even? Nou ja, ik heb nu mijn sok eraf gedaan... Ja. en om mijn uh, Mooie, onderbeen zoch... zit een grote zwarte enkelband. Het ziet eruit als een soort elektronisch horloge. Is van, van een degelijke kunststof. Ja. Maar er hoort ook nog iets bij, hè? want uh, daar, dit is het niet, niet alles... Dat is een gps centretje bij die dus precies aangeeft van de wat ik wel mag en niet mag. Uh, uh, als ik dus daarbij een overtreding ben, dan gaat hij heel hard piepen. Dat geeft ja. je ook in de display een signaal dat ik bijvoorbeeld uh, terug moet naar een gebied waar ik hoorde zijn... of een weg moet gaan uit een gebied waar ik niet hoorde ja. zijn. Nou, dan gaan we straks eens dus even uitgebreid uh, testen. Maar ik, ik ga even naar Ewout Altenaar, die dat hier bij reclassering in Utrecht allemaal kijkt. We kunnen dus zien waar hij gereden heeft. Ja, we kunnen zien hoe laat, waar gereden, hoe, laat uh, hoe hard, hoe hard... Inderdaad, uh, wil je niet altijd weten. Ook exact waar je kan, het kan dus allemaal gewoon. hè? Het kan, ja. Je ziet hier uh, op de computer zie je een plaatje, een uh, soort Google Maps uh, idee. En dan zie je gewoon pijltjes. Ja. Rode pijltjes is overtreding, groene pijltjes is toegestaan. Nu op dit moment uh, rode die, pijltjes. Ja, rode pijltjes. Want dit is dan, we hebben dat het bewijs van proef. Uh, is dit allemaal verboden gebied voor, uh, voor meneer Vergeven? Maar wat kan je hier nou mee? Want de reclassering houdt natuurlijk al jaar en dag toezicht op allerlei mensen. Dit is een nieuw instrument voor jullie? Het GPS is uh, uh, in die zin een nieuw instrument dat we dit jaar gewoon een landelijk dekkend netwerk uh, uh, ja. kunnen aanbieden. Ja. En, en, en, en wat, wat doe je daar dan vervolgens mee? Nou, dit is bij uitstek geschikt voor mensen uh, met waar sprake is van een verboden gebied. En een stadion bijvoorbeeld of een winkelcentrum? Dat zou een winkelcentrum of een stadion uh, ja. kunnen zijn... of een gebied waar uh, een slachtoffer woont. Ja. En dat kun je dan als verboden gebied opgeven. Nog even voor de duidelijkheid, meneer Vergennep. Het wordt niet gebruikt als straf aan zich. Nee, het is, een, het is een onderdeel van reclasseringstoezicht. Dus wat wij doen met mensen die bij ons onder toezicht staan... is proberen hun gedrag te veranderen. Ja. En dat kan zo'n elektronisch middel een uitstekend instrument zijn... om ja. mensen te dwingen, zeker aan programma's te houden... en structuur te krijgen in hun leven en zo meer. Wij gaan straks na half acht eens even kijken of u uw gedrag al veranderd heeft. Zullen we dat eens proberen? Ja, dat kunnen we proberen, ja. Ja. gaan we zo eens even naar buiten met die band.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 Politiebudget wordt anders verdeeld over de korpsen... en Tweede Kamer steunt Nederlandse inzet in Libië. Het is bijna half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Politiekorpsen in de Randstad moeten flink inleveren. Andere korpsen krijgen juist meer geld. Minister Opstelten heeft een nieuwe verdeling gemaakt. In de politieregio's Amsterdam-Amsterland, Haaglanden, Kennemerland... en Gooi- en Vechtstreek verdwijnen honderden agenten. En op het platteland komen er juist mensen bij... De politiekorpsen zijn niet blij met de plannen van de minister. Ook de korpsen die er geld bij krijgen... denken niet dat hun problemen nu zijn opgelost. Ze spreken van een structureel tekort. Het werd in de loop van gisteren al duidelijk... maar nu is het dan definitief. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemt in... met het sturen van mensen en materieel naar Libië. Zoals de PvdA, Kamerlid Frans Timmermans. De missie die nu wordt voorgesteld, die alleen tot doel heeft... en niet meer dan dat, dat is door het kabinet ook duidelijk gezegd in het AO om de bevolking te beschermen tegen deze aanvallen... dat zo'n missie Nederlandse steun verdient... en zeker ook steun van de Partij van de arbeidsfractie. De SP, de Partij voor de Dieren en gedoogpartner PVV stemden tegen. De F-16's worden alleen boven zee ingezet... en zullen geen gronddoelen beschieten. Pas als de NAVO erom vraagt, zullen ze ook eventueel meehelpen... bij de handhaving van het vliegverbod. Maar dat moet de NAVO wel eerst overeenstemming bereiken... over het commando van die missie, zegt minister Rosentaal.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 Bij luchtaanvallen vannacht op Doelen in Libië was in de hoofdstad Tripoli een luide explosie te horen, gevolgd door rook bij een militaire basis. En ook de luchtafweer van Gaddafi was te horen. Jongeren kunnen net zo makkelijk alcohol kopen als frisdrank. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Twente. Aan jongeren onder de 16 mag geen alcohol worden verkocht. En bij twijfel moet een winkelier om een legitimatie vragen. Maar jongeren die alcohol willen kopen, slagen er bijna altijd in. Vooral bij de kleinere supermarkten en cafetaria's. In Japan zijn bijna twee weken na de aardbeving en het tsunami 9700 doden geteld. Er zijn nog steeds erg veel vermisten: duizend. In Tokio werd gisteren gemeld dat er voor baby's te veel radioactiviteit in het kraanwater zat. En het gevolg is dat er nog meer water wordt gehamsterd dan al gebeurde. En dus is het op de meeste plaatsen uitverkocht. Deze Nederlander ondervindt dat zelf. Mensen kopen dat massaal in. En dat is eigenlijk al na de aardbeving. Er komen natuurlijk nog verschillende naschokken. En er was gewaarschuwd voor aantal grote naschokken. Dus iedereen dacht ook van oké, okay, we moeten water inslaan. Daarna kwam uh, de nucleaire... Uh, angst kwam erbij. Misschien moeten we binnen blijven, dus moeten we binnen water hebben. Dus ja, eigenlijk hebben mensen constant water gekocht. En uh, het is zowel op internet als in de winkel niet meer te verkrijgen. Het gemeentebestuur van Tokio wil gezinnen met baby's nu flessen water geven. En inmiddels is de hoeveelheid straling weer tot onder de norm gedaald. De oud-hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Broertjes, wordt burgemeester van Hilversum. De gemeenteraad is unaniem voor en prijst zijn affiniteit met de media en zijn grote netwerk. De 58-jarige Broertjes vertrok vorig jaar bij de Volkskrant. Dan was hij 15 jaar hoofdredacteur en hij heeft geen ervaring in het openbaar bestuur. Hij is lid van de PvdA. De gisteren overleden actrice Liz Taylor wordt door verschillende zangers en acteurs... de laatste van de grote Hollywoodsterren genoemd. Whoopi Goldberg prijst onder meer haar humor. She had a sense of humor that was so body, even I was like... Really? You just said that came out of your mouth? Because no, it's Elizabeth Taylor. She was, I mean, she was just a magnificent woman. She yeah. was a great broad and a good friend. And she sent things and good times and bad And She was just fantastic. Ook wordt ze geprezen om haar liefdadigheidswerk, in het bijzonder voor HIV-slachtoffers. Bill en Hillary Clinton zeggen dat ze daarmee een belangrijke erfenis achterlaat. En verder wordt ze gekenschetst als een ware legende, een, een icoon en iemand met een uitzonderlijk talent voor vriendschap. Liz Taylor is 79 geworden. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Het is nu al vrij zonnig, alleen in de noordelijke helft is het wat nevelig en mistig. En in de uiterste noordelijke provincies is er zelfs sprake van dichte mist met zicht minder dan 200 meter. Nou, op dit moment is het op sommige plaatsen nog behoorlijk koud. In het oosten vriest het momenteel licht. Aan zee is het ongeveer 5 graden, behalve in de duingebieden, want daar is het weer een stuk frisser. Nou, met de zon lossen de nevel en mist in het noorden snel op, maar vanaf de Noordzee trekken er wel wat wolkenvelden over. In het zuiden blijft het vandaag volop zonnig. Er staat vandaag weinig wind en de middagtemperatuur komt aan zee uit tussen een 12 en 14 graden. In de zuidoostelijke helft wordt het 16 of 17 graden. Morgen, vrijdag, staat iets meer wind uit het noorden en die voert dan ook bewolking en koude lucht aan. Het wordt morgen ongeveer 8 tot 14 graden en in Limburg misschien nog 16. En het weekend dan wordt het een stuk frisser met maximaal rond 10 graden. Het blijft wel vrijwel droog en na het weekend lijkt het weer warmer te worden. Awb verkeersinformatie. Het is een normale donderdagochtendspits. Het is zelfs wat minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat in totaal 60 kilometer file. De files die opvallen. Op de A4 de Naar Amsterdam... staat tussen Rijswijk en Knoppen-Ippenburg twee kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht voor bergingswerkzaamheden. Op de A9 Alkmaar Amstelveen staat tussen Heemskerk en de Wijkertunnel... zes kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij... Het is daardoor ook drukker op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Knopend Beverwijk en Uimuiden staat 3 kilometer. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl. Achteraf bleek dat ze nog steeds de hele boel bij elkaar logen. En dat ze eigenlijk gewoon helemaal nog steeds niet beter wilden worden. En ik was gewoon echt bang dat ze dood zou gaan. Bijna 70.000 mensen hebben een eetstoornis.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het REN NOS Radio 1-journal. U kunt ons volgen via internet nos.nl. En voor vragen en opmerkingen kunt u terecht op Twitter. Onze account is NOS Radio 1. Gemeenten met asielzoekerscentra op hun grondgebied vinden dat de medische zorg daar veel beter geregeld moet worden. Aanleiding daarvoor is de dood van een Somalische vrouw in het AZC in Leersum. Dat is op de Utrechtse Heuvelrug. Dat was in juni vorig jaar. Twee jaar geleden werd de medische zorg veranderd. Er is sindsdien niet meer dagelijks een huisarts of verpleegkundige aanwezig op de centra. Is hij er niet, dan moet er gebeld worden naar de praktijklijn. Nee. GCA-praktijklijn met 14. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik wil een afspraak maken met dentist. Uh, dentist, oké. Okay. Momentje, dan ga ik u even doorverbinden naar de afdeling backoffice. En die gaat u helpen met de, met de afspraak. Ja. Dank u wel. Asielzoekers mogen niet zelf een afspraak maken met een tandarts of een huisarts. Dat moet via de medische dienst op het asielzoekerscentrum. Als de verpleegkundige daar niet is, als die geen spreekuur heeft, moet het via de praktijklijn in Wageningen. Goedemiddag. Hallo. U bent voor het kindje. Hallo. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, Uit Emmen. Ja, maar ik heb. Uh, Dimitri zegt. Papa voor. voor Onders gezegd, Ik heb kort vandaag. Oké. Okay. Wat, wat kun dat? Wat voor taal spreekt u, meneer? Uh, uh, ja, maar. Uh, Macedonisch taal. Macedonisch. Oké, okay, ja? als u een momentje heeft, dan haal ik er even een tolk bij. Oké, okay, Ja, praten met. met. met. met oké? Okay? Ja, als u even aan de lijn blijft, dan haal ik er even een tolk Macedonisch bij. En dan is het makkelijker voor u om uit te leggen. Nee nee be beter toch maar Ja ja oké. Okay. Ja, ik begrijp het, maar de fournituren uh, Oké, okay, momentje hoor, blijft u aan de okay. lijn. Oké. Okay. Okay. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg moet de medische zorg voor asielzoekers over te veel schijven. En dat kan communicatieproblemen veroorzaken. De gemeenten met een asielzoekerscentrum binnen de gemeentegrenzen willen dat die medische zorg beter geregeld wordt.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 echt er is en tot de huisarts ook zegt van nu moet die worden gegeven. Het incident, verschrikkelijk natuurlijk, maar laten we lering daaruit trekken. En de inspectie die daarop toeziet, die heeft gewoon een aantal zaken neergeschreven... zoals die toegankelijkheid, latere er tolken aanwezig zijn... en laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. Nou, die onduidelijkheid moet zo snel mogelijk worden weggenomen... en er moet ook op lokaal niveau echt die afspraken worden gemaakt... zodat die medische zorg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 Vandaag is er een overleg in de Kamer over de medische zorg in asielzoekerscentra. Nou, dat ging niet helemaal van een leien dak. Je hoorde een reportage van Theo Verbrugge. Met dank aan Argos trouwens voor de opname van de praktijklijn. Dan de sport. Tom van Dijk. goedemorgen. Eén goedemorgen. Het Nederlands elftal heeft een volle ziekenboeg. Maar, uh, dat betekent het wordt aardig uitgedund. Wordt ja, het dan nou heel gevaarlijk tegen Nou onze Ja, het gaat wel hard nu. Hè. Het begon met Stekelenburg. Uh, Robben kwam erbij. Uh, Huntelaar, die de laatste tijd er ook altijd speelde en altijd scoorde. En nu van Bommel. Uh, mensen die niet altijd spelen, Theo Jansen Maduro, waren ook al afgevallen. Dus dan zit je op zes afvallen. ze bijna een derde ongeveer van zo'n selectie. Um, anderzijds houdt Nederland natuurlijk nog wel een elftal over. Met Kuit en Snijder. Van Persie, Averlaai, noem ze maar op. Van de vaart. Uh, waarmee je nog altijd heel goed moet kunnen voetballen. Maar het geeft wel. Wel een beetje aan, want Nederland is niet het enige land waarbij dit gebeurt, dat de belasting in deze tijd van het jaar met al die spelers die in bekertoernooien en internationale toernooien zitten ja, wel zodanig hoog is. Want dit is natuurlijk wel een heel hoog percentage, een derde mm. van de selectie. En zijn dat allemaal typische blessures Tom of, of heb je daar geen Nou, geen de van? meeste zijn, ja, Stekelenburg een bal op je duim, je duim breken, ja, ja. dat kan natuurlijk dat kan het vieren. hele jaar, dat is niet zo'n overbelastingsblessure, maar Theo Jansen, Maduro, Van Bommel, Huntelaar, Robben, Robben is natuurlijk wel een, de man van glas ooit genoemd, is ja. wel heel veel geblesseerd, hè. Dus in dat opzicht, eh, maar alles bij elkaar zijn het wel heel veel inderdaad over belastingsbesturen, pezen, eh, dat soort dingen. En eh, nogmaals, Nederland is niet het enige land, hoor. In veel landen moeten veel internationals op dit moment eh, deze reeks voorbij laten gaan. En ja, morgen wordt het toch een echte wedstrijd, zoals dat zo mooi heet, tegen Hongarije. Want daar eh, staan maar drie punten achter. Die ruiken een heel klein beetje hun kans. Maar dit Nederlands elftal, eh, wat er overblijft, dat geeft wel de breedte van het Nederlands voetbal aan, moet daar nog altijd wel voor een goed resultaat kunnen gaan. Oké, okay, nou, um, daar gaan we dan maar vanuit, Tom. Wij spreken jou daar morgen over. Dank je. Ja, mag je me op aanspreken. Yeah. <laughs> nou, maar weer de Mark Robin Visser. Die test de enkelband vanochtend, zei hij zelf niet. Maar er zijn mensen die uh, bij wijze van test daarmee rondlopen. En dat heeft zo zijn consequentie, denk ik, Mark Robin. Ja, wat heeft dat eigenlijk voor consequenties? Dat is natuurlijk de vraag. Als je, je kunt dus voor zo'n band kan je een verboden gebied instellen. Hè? Dat wordt dan bij de reclassering gedaan. Dan mag je bijvoorbeeld niet naar een winkelcentrum of naar een stadion. En uh, meneer Van Gennep van, uh, van de reclassering Nederlands... Ja, we hebben vanochtend al gezien dat u te hard gereden heeft op de A12. Ik zal niet zeggen hoe hard, want, maar in ieder geval te hard. Dat was duidelijk. En uh, we hebben ook gezien dat u zich... Uh, dat u in Den Haag woont, want er stonden allemaal groene stipjes van u. Mm -hmm, We klopt. weten eigenlijk alles. Hoe voelt het eigenlijk? Omdat het... Nou, ik kan u verzekeren dat het bijzonder uh, irritant is. Je voelt je echt, ondanks je weet dat, het, uh, dat je meedoet met, uh, met een proef... je voelt je ongelooflijk onvrij. Ik ben blij als je vrijdag ervan gaat. U heeft een band om uw enkel... en daarbij moet u ook een soort uit de kluiten gewassen mobiele telefoon bij u dragen. Ja, dat uh, communiceert met elkaar. Die enkelband, daar word je elk moment van de dag aan herinnerd... want die zit heel dicht op je huid, anders maakt die geen contact... S'nachts slaap je er slecht van, omdat hij tegen je been drukt. Ja. Dus, uh, het dat is allemaal is, uh, heel naar. Het is behoorlijk naar, maar goed, van de andere kant... het is natuurlijk ook een, een middel om in het kader van toezicht... mensen eraan te laten herinneren dat ze onder toezicht staan bij de reclassering. Ja. Dus wat dat betreft werkt het perfect. Ja. We zijn nu een beetje aan het, aan het wandelen hier op het terrein. Want het, het schijnt dat hier ergens voor u een grens uh, ligt. En dat gaan we zo merken. Wat er dan gebeurt. Denkt u nou dat dit apparaat in de toekomst vaker toegepast gaat worden in Nederland? Nou, ik denk het, maar ik hoop het ook. Ik hoop ook dus dat uh, het openbaar ministerie en, uh, en de rechters... veel vaker gebruik maken als ze straf opleggen... om ook elektronisch toezicht op te leggen. Waarom hoopt u dat? Waarom wilt u dat nou, zo graag? Omdat onze ervaring leert dat als je mensen aanzet tot gedragsverandering... Ja. dat je dan uh, met elektronisch toezicht, om dat te controleren... dat een prima stimulans is... Om uh, mensen die bij ons onder toezicht staan, zich te laten houden aan ja. de afspraken die wij gemaakt hebben. God, er komt een politie uit waar, zeg? Zou die voor <lacht> u zijn? Nou, dat, hij uh... is hier, hoor. Hier is hij. <lacht> <die. lacht> ze rijden gewoon door. Ja, gelukkig nog niet herkenbaar. Het is ook maar een proef, hè? Ja. Ze konden ook niet zien dat u die band om heeft, want hij zit onder uw sok. Maar, maar je, je bent er laatst wel mee de... De... Wat gebeurt er nu? Zijn we nu. Uh... Ja, hij doet het verrikker. Ja. En wat gebeurt er nu? Hij geeft nu aan van, uh, u bent een verboden gebied, u bent een overtreding, ga terug. Dus dat ik ben staat nu in, een, uh, in een schermpje, ja. staat dat? Ja. En als die politieauto, nou is, zou het dus in theorie mogelijk zijn dat die politieauto dat signaaltje krijgt... En dan bent u het haarsje. Nou, het is zo het, werkt het ook. Ja, het werkt zo dat als ik bijvoorbeeld nu in de buurt zou komen... van een gebied waar een, een slachtoffer uh, woont, waar ik uit de buurt moet blijven... Kijk, nu belt mijn reclasseringsambtenaar. Nu belt de ambtenaar medewijken. al. Die is er ook snel bij. Ja. Hallo, met Van Gennep. Nederland. Ja. Nee, nou, daar heb je het al. Ik uh, dat u uh, in het verboden gebied bent uh, gekomen. Ik zou u willen vragen om uh, daaruit te gaan. Wat ontzettend vriendelijk van reclassering dat ze dat dan zo vragen. Ik zou u vriendelijk willen vragen om eruit te gaan. Nou ja, kijk, uh, kijk het dat doet, beetje... de reclasseringswerker. Dat kan ook anders nee, nee, de reclasseringswerker doet dat. Maar tegelijkertijd is er ook een meldkamer die de ja. politie waarschuwt. Dus als ik in de buurt van het slachtoffer kom, dan uh, wordt ook de politie ingezeind. Ja. Oké. Okay. Uh, we hebben aangetoond dat het werkt. Ja. Ik denk dat ik maar eens even naar een officier van justitie moet gaan... om te kijken hoe die erover denkt. Oké, okay. succes. Dank u wel. En zo dadelijk Syrië en opstandige burgers. Een combinatie die decennia lang voor onmogelijk werd gehouden. Maar het is nu toch echt het geval. Met alle gevolgen van dien gaan we het zo over hebben. Met onder andere Koos van Dam. Eerst naar Edwin gerrit -Soussen. op de weg, Edwin. Ja, de dagelijkse files zijn niet langer dan normaal. Op donderdag er staat 120 kilometer file in totaal. Het staat bijna allemaal in de Randstad. Op de A4 Den Haag Amsterdam staat tussen Rijswijk en Knop ippenburg 3 kilometer. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen is vanochtend een ongeluk gebeurd. Voor Knopend beverwijk staat nog 3 kilometer file, maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Syrië, Lara zei het al, daar gaan we het de komende minuten over hebben. Syrië met zijn repressieve regime leek het laatste land waar de mensen de straat op zouden durven gaan. Maar in het last, land van Assad-dynastie, waar al sinds 1963 de noodtoestand van kracht is trouwens, blijkt ook de geest uit de fles te zijn. Al bijna een week is het zeer onrustig in het zuiden van Syrië. En die onrust neemt alleen maar toe. Demonstranten, veelal jonge mannen, zijn de angst voorbij en eisen meer vrijheid en een eind aan het corrupte regime. Veiligheidstroepen grepen gisteren keihard in. Zo werd vastgelegd met een camera van een van de demonstranten. Volgens de staats-TV zijn de demonstranten een goed georganiseerde bende criminelen. De Mensenrechtenorganisatie van de VN heeft de Syrische regering opgeroepen een eind te maken aan het excessieve geweld. De mensen hebben het recht om hun onvrede over de regering te uiten, aldus de organisatie. Ongekend hard dus traden de Syrische ordentroepen gisteren op tegen betogers en de dagen daarvoor ook al. Volgens de oppositie zijn gisteren 15 mensen neergeschoten tijdens de protesten. Dat gebeurt allemaal in de zuidelijke stad Daria en omgeving. De revolte van de laatste dagen is de grootste tegen het Syrisch regime in decennia. Oud-diplomaat en Arabist Koos van Dam schreef het standaardwerk De Strijd om de Macht in Syrië. Dit voorjaar komt daarvan trouwens een herziene editie uit. en We hebben nu contact met meneer van Dam. Goedemorgen. Um, nou, misschien moet je alweer een nieuwe editie, kan ik me zo voorstellen, als dit zo doorgaat. Nou ja, de hoofdelementen zijn steeds hetzelfde wat betreft de machtsstrijd. Dat is namelijk dat een, de elite, de machtselite, een achtergrond heeft van een minderheid, de Alawitische minderheid. En die zitten allemaal op sleutelposities. En dat maakt eigenlijk de situatie in Syrië iets anders dan in allerlei andere Arabische landen. Want als er namelijk een soort opstand komt... en het element van het sectarisme... namelijk dat deze religieuze minderheid... Eh, ten val zou moeten worden gebracht... dan gaan deze mensen, die Alawiten... die voor een groot deel ook weer zelf tegen het regime zijn... Gaan, voelen zich gedwongen om samen te klitten. En dan krijg je een soort tweespalt binnen de maatschappij. Uh -huh. Maar met de ervaring van Irak in het achterhoofd... en dat geldt voor vele Syriërs, zullen zij toch wel heel voorzichtig zijn om... Dat die weg in te slaan, maar die is denk ik onvermijdelijk... als het echt tot, uh, tot grote uh, clashes komt. Want is, uh, we hoorden het onze eigen redacteur al zeggen... de geest inderdaad uit de fles in Syrië. Heeft u dat gevoel nu? Een heel klein beetje, maar ik, kan nog niet, ik zou dat nog niet durven zeggen... Uh, de media spelen natuurlijk een heel belangrijke rol, dat het veel zichtbaarder is. Er zijn vroeger ook wel eens demonstraties geweest, maar op kleinere schaal. En die waren dan niet zichtbaar. Overigens, de huidige, de huidige demonstraties die zijn door allerlei plekken in Syrië heen. In het noorden, westen, zuiden, midden en de hoofdstad. Maar ze hebben wel vaak weer een andere achtergrond. Maar het element is natuurlijk dat men wil van die dictatuur die al bijna een halve eeuw duurt. Ja, meneer van Dam, uh, het is daar gelijk. Zo lijkt het althans uh, zeer gewelddadig. Verbaast u dat? Nee, helemaal niet. Het is een heel repressief regime. En het ja, wat, wat, wat mij verbaast is... ...dat de mensen het aandurven. En dat uh, ze ja. hebben die moed geput waarschijnlijk uit uh, demonstraties in andere landen. Maar die repressiviteit die is niks nieuws. We hebben in 1982 een bloedbad gehad in Hama... ...waar tientallen duizenden, zeg maar tussen 10 en duizend mensen zijn gedood uh, in de stad Hama. Maar dat had als achtergrond dat het moslimbroederschap... ...toen allerlei moorden uitvoerde op alawitische leden van het regime. En dit is iets heel anders. Dit zijn mensen die roepen op tot... Vrede tot vrijheid en dergelijke. En dat is dus een hele andere situatie. Ook trouwens met een hele andere president. Ja, maar hoe merk je dat in het dagelijks leven, die repressie? Nou, dat er overal zijn er mensen van de veiligheidsdienst... die kijken overal alles na. En iemand hoeft maar iets te doen of hij wordt gevangen genomen. En voor het minste geringst of misschien zonder echte reden... worden mensen jarenlang in de gevangenis gezet. Met uh, hele slechte omstandigheden, hele erge omstandigheden. En u zei net wat interessants, met een andere president... als je vergelijkt met dat bloedbad um, in 1982. Deze president heeft destijds zijn vader opgevolgd na zijn dood in 2000. Um, het gaat om Bashar al-Assad. Wat bedoelt u daarmee, een andere president? Daar bedoel ik mee dat de vorige president, zijn vader... die heeft zelf de macht overgenomen, die heeft zelf het regime opgebouwd. Zo Door de staatsgreep. Ja door een en maar ook heel lang in de baafpartij en in het militair, in het leger gezeten. En deze president is een oogarts die toen zijn oudere broer niet meer geschikt was als opvolger... omdat die auto ongeluk, ongeluk kreeg. Hij werd opgeroepen om zijn vader op te volgen... en werd eigenlijk... dat is een hele vriendelijke man oorspronkelijk... hij werd bovenop die dictatuur gezet. Mm -hmm. Het is eigenlijk een heel vreemd beeld... dat je een dictatorschap, wordt het... een dictatuur zou hebben zonder aan de top een dictator... Hij heeft dus ook allerlei andere eigenschappen, ook een hele andere uitstraling. Mm, okay. Hij gaat bij wijze van spreken met zijn kinderen op de fiets, die zitten achterop en dan krijg je het beeld van een huisvader, maar het, hij is natuurlijk als, als president wel verantwoordelijk wat er voor onder hem gebeurt. Ja, maar hij wordt maar, daar niet voor verantwoordelijk gehouden door de bevolking, zo lijkt het, hè? Misschien net iets minder. Hij is ook van een hele andere, andere generatie, misschien dat het ook meehelpt en in het begin had men ook erg veel hoop uh, in hem dat hij allerlei democratiseringen zou doorvoeren toen hij net de macht had overgenomen, toen hij net zeg maar in het zadel was gezet. Uh, maar dat is al heel gauw weer teruggeschroefd. Dus ja. dat werd uh, zeg maar een democratiseringsbeweging. Met het regime was heel benauwd dat dat zou uitlopen op meer eisen en dergelijke. En het aantasten ja. van hun eigen macht. Maar meneer Van Damme, als wij u zo beluisteren... dan maken de demonstranten, de opstandelingen, als we ze zo al mogen noemen... maar weinig kans. Zeker op korte termijn dat er iets verandert. Dat weet je niet. Dat weet niet. Het kan toch overslaan. En wat ook de grote vraag is, hoe die jeugd, eh, ook de Alawitische jeugd trouwens, hoe die daar tegenover staat. Deze mm. mensen hebben, die vroeger zeg maar bloedbaden niet meegemaakt. Dat is meer, dat weten ze, kennen het natuurlijk wel allemaal, maar het is abstract. Dus zij durven nu misschien meer. Ja. Dus het hangt van hun durf af of zij. Eh, deze beweging veel groter kunnen maken. Ja. En, en van, de, van de grote hoeveelheid van de bevolking. Hè? Want 75% is sunnitische moslim. Als iedereen zich daarachter stelt... dan is er natuurlijk geen houden aan. Uh, 65% is sunnitisch moslim. Maar dat denk ik... dat het toch uh, wat gecompliceerder zit. Want oh. van die alewieten dat zijn maar 10%. Maar de... Zeg maar alle, zo niet de meest belangrijke sleutelfuncties in, de veiligheids, uh, in het veiligheidsapparaat of in de strijdkrachten zijn allemaal bezet door die aloïten, dus dit is helemaal niet zo eenvoudig. Nee, we horen om het, hen... ja, meneer Van Dam, Dit wordt een ingewikkelde zaak en die gaat nog wel even duren. Wij spreken u daar vast nog wel weer eens over. Hartelijk ja. dank voor uw uitleg. Koos van Dammer. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Ja, naast nog steeds voortdurende berichtgeving over Libië en Japan. Veel over op de voorpagina's, maar ook prachtige foto's van een nog jonge Elizabeth Taylor. Op de voorpagina's van De, de verschillende kranten vanochtend. De laatste filmgodin, zoals de Telegraaf haar noemt, is gisteren op 79-jarige leeftijd overleden. De voorpagina van Trouw, die klassieke foto van Taylor, poserend voor Live magazine, was in 1952. Ook foto's uit Japan, foto's van Japanse jongeren die via hun smartphone-christenen vragen om te bidden voor hun land. Tot op de voorpagina van het Nederlands Dagblad. Christelijke kerken moeten dit weekend gul geven voor Japan. Deze oproep van het Amerikaanse netwerk Churches Helping Churches... krijgt wereldwijd bijval, schrijft de krant. Taylor, Libië en Japan dus op de voorpagina is ook ander nieuws. Volgens de Telegraaf zet FNV-bondgenoten namelijk een streep... door het pensioenakkoord. Het vorig jaar gesloten akkoord zou op sterven na dood zijn. Volgens de FNV komen bij het nieuwe pensioensysteem... alle risico's bij de werknemers en gepensioneerden te liggen. En dat is volgens de bond onacceptabel. Spits opent vanochtend met het nieuws... dat duizenden Nederlanders jaarlijks noodgedwongen een lening afsluiten... om hun belastingaanslag te kunnen betalen. Dat lijkt uit een steekproef onder klanten van kredietverstrekker Freo... Om wat voor bedragen het gaat, kan het bedrijf niet zeggen. Wel weet een belasting dat vooral huiseigenaren nog al eens onbewust de fout ingaan. Interessant nieuws ook in het FD, het Financiële Dagblad. Meldt dat minister De Jager een bonus heeft verboden voor de top van ABN AMRO. Door het ingrijpen voorkomt De Jager dat een van zijn voorgangers op financiën, Gerrit Zalm... beloond zou worden voor de successen die de bank momenteel boekt. Het bankconcern werd overgenomen door het ministerie tijdens de kredietcrisis. En er wordt nog gezocht naar een overnamekandidaat. Rotterdam krijgt mogelijk een spectaculaire speculair reuzenrad van wel 150 meter hoog. Hm. Twee ondernemers willen de superattractie in deze stad. Dat is in het algemeen wel te lezen. De gemeente heeft ook enthousiast gereageerd en wil meewerken. Rotterdam heeft behoefte aan een nieuw landmark, zegt een van de ondernemers. Het moet net zo'n succes worden als het 135 meter hoge reuzenrad in Londen. De London Eye. 15 meter hoger dan, hè? Ietsje hoger. Goed, wij gaan zo dadelijk naar het journaal. Uh, nog even naar de Tweede Kamer. Omdat uh, die in meerderheid is ingestemd met de missie naar uh, Libië. En wij gaan zo dadelijk, mag ik het al zeggen? Nog niet, oké. Okay. Nou, we gaan ergens heen waar de missie gaat plaatsvinden. Dan kom je tot twee dingen. Toe pijn. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Margereke Reintjes voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag.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 Vanaf 21 maart op www.pelsrijken.tv. Juristen en andere geïnteresseerden, kijken. Pelsrijken, advocaten en notarissen. Broem van Inzicht. Kijk ook op gitp.nl en ontdek waar bewegingsruimte zit voor talentontwikkeling. Dit is Radio 1.